In elk geval geen grondtroepen sturen. Dat heeft president Poetin gezegd na een ontmoeting met de Amerikaanse president Obama bij de VN. Volgens het Witte Huis heeft Obama ook zijn zorgen uitgesproken over de Russische rol in Oekraïne. Maar over Oekraïne zei Poetin niets. De brandweer rukt minder vaak uit, dan meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar gebeurde dat 138.000 keer, en dat is 8.000 keer minder dan een jaar eerder.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 In dezelfde categorie nieuwsprogramma's was ook de NOS genomineerd voor een reportage over de dag van nationale rouw na de ramp met vlucht MA 17 in Oekraïne. Het weer eerst nog wat mist of laaghangende bewolking. Later overal zon. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files met meer dan 10 minuten vertraging op de A1. Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken, 6 kilometer. A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Badhoevedorp, 9 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. A13, Rotterdam richting Den Haag bij Delft, 9 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Rotterdam. Daar staat bij Delft-Zuid, 7 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum bij Tiel, 6 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort bij Maren, 6 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar, 3 kilometer. En op de N201 Hilversum richting Uithoren. Voor de aansluiting met de A2, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 van Zandvoort op zondag bij CFM. Jo, de Shelly Roth, dat was in die evening uit de jaren tachtig. Is de foto binnen, Albert jong? De foto is binnen, Rob. Mooi, mooi, mooi. mooi. Wat staat je er wakker op. Ja, helemaal goed. <laughs> helemaal goed. goed. <laughs> Klaar voor een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. Goedemiddag. Uh, goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Rob. Ja, en terwijl uh, de, de superbikes racen op het circuitpark Zandvoort... en uh, in het centrum van Zandvoort het Chanti en Zeeliederen Festival in volle gang is... Gaan wij weer drie uur radio maken live vanuit de studio aan de Tolweg 10A. Uh, wat gaan we natuurlijk deze zondag doen? Uiteraard de evenementenagenda rond de klok van half vier. Want er is weer genoeg te doen en leuke dingen te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Half drie het weerbericht. En het enige echte Zandvoortse weerbericht. Samengesteld door onze weerman Lex van der Hoorn. Om half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Kruimeltje. Uh, en na het, het geweldige gedicht van gisteren, hè, ten behoeve van onze weerman Lex... vandaag weer een tranentrekker van het eerste uur rond de klok van kwart voor vijf... onder de titel van Wees Nou Eens Lief. Wees Nou Eens Lief. Wees Nou Eens Lief. Oh. Prachtig gericht. Om kwart voor vijf is het aan de beurt. Tussen muziek muziek doen we natuurlijk Zandvoort nieuws in het kort. In het tweede uur gaan we live schakelen met onze verslaggever Sander Douwerdij. Want die is voor ons aanwezig tijdens het Shanti en Zeeliederen festival. En die geeft dan een sfeerverslag vanuit het centrum van Zandvoort. Uiteraard volgen we voor u ook de voetbal in de eredivisie vandaag. En de wedstrijden die eerder op vrijdag en zaterdag zijn verspeeld. We hebben ook een terugblik naar de Formule 1 race van Japan. Want die was vanmorgen om zeven uur al van van start gegaan. En uh, onze Max Verstappen heeft het weer geweldig gedaan. Ja, vandaar uh, ook uh, mijn opmerking. Wat ja, zie de wakker uit. Ja, we zijn goed vroeg wakker. Ja, ja we waren vroeg wakker. We waren vroeg, o, vroeg wakker vandaag. Goed luisteraars. Uh, Tussen muziek door natuurlijk. Zandvoorts Nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen op uw lokale zender ZFM. En dan zit je volgende week in Frankrijk, hè. Nou ja, een beetje Franse muziek dan maar. Dat is om snel. Om het vast te winnen. Dat is snel.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 ziet je al een beetje in Frankrijk zo, uh, Albertje. Oh, nee, het begint goed, gaat de goede kant. Ja toch? Ja, de uh, goede kant op. Lekkere Franse muziek op de zondagmiddag bij CFM. Jorde Le Poppies. CFM. En hier is Sister Sledge en Lost in Music. en ik heb vandaag onze disco schoenen aan. Dus heel veel lekkere disco vanmiddag. De zonnige zondagmiddag. Ook het, uh, het weekend van uh, ja, de dorpsomroepers in de Shantikoren. En die die zijn uh, lekker aan het zingen op dit moment uh, in het centrum. Was daar net even. Maar een gezellig boel daar hoor. Helemaal gezellig. Komt er zometeen in het Zandvoorts nieuws in het kort ook op terug. Oké, okay, nou is het tijd voor uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Heel goed. Goed, luisteraars. Een man met nepvuurwapen opgepakt in Zandvoort. Agenten hebben in de nacht van de zaterdag op zondag... op de Swalouéstraat in Zandvoort een man aangehouden. Hij was in het bezit van een nepvuurwapen, aldus de politie. Ook bleek de verdachte onder invloed te zijn van verdovende middelen. De man is meegenomen naar het politiebureau en werd daar later verhoord. Alweer voor de achttiende keer is uh, Zandvoort vandaag... gevuld met liederen die over lief en leed van de zeemannen en vrouwen gaan... Op vijf locaties, Haltestraat bij Loudenhardie, Kerkplein, Gasthuisplein, Dorpsplein en Blitzkup 10, zullen tien koren optreden. De opening van het festival was om 12 uur vanmiddag op de trappen van het Zandvoortse raadhuis. En vervolgens om half 1 was er een optreden van het gemengd Zandvoorts Koperensemble. Ensemble. En vanaf 1 uur traden en treden de koren op de diverse locaties op. Als sluitstuk is er vanmiddag een samenzang op het Gasthuisplein en wel om kwart over vijf. Eh, met andere woorden, komt dat zien en komt dat horen. Brasserie Zin, genomineerd voor verkiezing Leukste Restaurant. De Brasserie Zin in de Haltestraat is genomineerd voor de verkiezing van het leukste restaurant en wil natuurlijk dolgraag dol die titel winnen. Daarvoor zijn vele positieve stemmen nodig via www.restaurantverkiezing.nl www.restaurantverkiezing.nl Nederlanders gaan graag uit eten, maar uit een breed aanbod van restaurants is het soms moeilijk kiezen. Voor wie de kwaliteit van het eten net zo belangrijk vindt als een gezellige sfeer, een persoonlijke benadering en een goede prijs-kwaliteit kan terecht bij de winnaars van de verkiezing van het leukste restaurant. Bart schuit van maken van Zin over de nominatie. Ons gehele team is super trots op de nominatie. Wilt u alsjeblieft op uw stem op ons uitbrengen, laat het ons weten... en bij uw volgende dinerbezoek staat er uiteraard een heerlijk gras... prosecco voor u klaar. Dan vannacht unieke maansverduistering te zien in de regio. Nou, of het helemaal goed te zien is, is weer een ander verhaal. Maar in de nacht van uh, vandaag op morgen is een totale maansverduistering te zien. De sterrenwacht Copernicus in Overveen zet die nacht de deuren open voor het publiek. Tussen 11 tussen minuten over 4 vannacht en 24 minuten over 5 vannacht... bevindt de maan zich volgens Weeronline.nl in de schaduw van de aarde... en zal daardoor rood kleuren. Als het weer het toelaat, en wij open, zijn we open vanaf 3 uur... tijdens de totale maansverduistering. De begin van de verduistering wordt om 7 minuten over 3 verwacht vannacht. Totale verduistering om 11 minuten over 4 tot 5 uur 23. En het einde is 6 uur 27. Zo meldt Copernicus op de site. De maansverduistering valt samen met de zogenaamde supermaan. De maan staat dan extra dicht bij de aarde. Dit betekent dat de rode maan vanaf de aarde gezien extra groot is. Nou, we hopen dat het helder is vannacht. Tot zover het uh, software <laughs> nieuws. En uh, we moeten weer uh, vroeg ons bed uit, om, ja. <laughs> alweer. <ja. laughs> Voor de maansverduistering van de aankomende nacht. Hier is Fans Joy. I was scared of was pretty ...maanden geleden, dat was Fans Joy en Riptide. Jawohl, gaan we even naar Duitsland met Duff en Kodo. ...leeft die erde ohne lieve. Es regiert de haal des hasses. echt een uh, onmiskenbare geluid uit de jaren 80, wat je er hoort in uh, deze single doet, maar ook een beetje denken aan die van de Raw Bands, van Clouds Across the Moon, van die rare geluidjes tussendoor en zo, en uh, dan gewoon lekker ook om tussendoor zingen. Joh de duf en Kodo. Nee, geen duf plaatje. Viel best mee, toch? Ja, helemaal leuk. Ja, toch? Helemaal leuk, Oké. Okay, wat gaan we nu doen? Nou, nog even een nagekomen uh, bericht in het kort.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 Prinses Beatrix is beschermvrouw van Simavi. Ze volgde koningin Juliana en koningin Wilhelmina op... die sinds het begin van de vorige eeuw zich hebben ingezet voor de organisatie. Dus prinses Beatrix eind oktober in Haarlem. Oké, okay, gaat ze dat zien, hè, zou je zeggen? Toch? Tuurlijk, tuurlijk. Zometeen het uh, CFM weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst even lekker dansen met Show Me Love van Sam Veld. van Robin S. en Show Me Love even lekker onder genomen. Een leuke uitvoering van die single, de nieuwe hit van Sam Veldhorium. en Show Me Love. Het is drie minuten over half drie. Tijd voor het weerbericht voor de komende dagen. en dag weerbericht. En daarvoor zit tegenover mij Albert-Jan Vos. Nogmaals, goedemiddag. Goedemiddag, luisteraars. Blijft het zo, of wordt het anders. U hoort het nu. Vandaag ligt het hoge drukgebied uh, Lex uh, op de Noordzee... Het zorgt voor een droge dag met flink wat zonneschijn. De temperatuur loopt op naar een waarde van omstreeks de 17 graden... en er waait een matige noordoostenwind. Vanavond en de komende nacht is het helder... en bij een zwakke tot matige noordoostenwind... daalt de temperatuur naar waarde tussen de 6 en 11 graden. Morgen is de druk in de kernlex uh, nog altijd op de Noordzee. De zon schijnt weer flink en bij een overwegend matige noordoostenwind... stijgt de temperatuur naar een graad of 17 Dinsdag, woensdag en donderdag blijft het droog met flink wat zonneschijn. Vrijdag is er kans op een klein beetje nattigheid... wanneer een hoogte laag over ons land trekt. De noordoostenwind vrijdag. Noordo Noordenwind waait matig en aan de zee soms vrij krachtig. En de temperatuur stijgt dinsdag naar een graad of 16, 17... en de rest van de week naar een graad of 14 en 16. De komende weken over het algemeen dus droog met geregeld zon en bij gematigde temperaturen. De langjarige gemiddelde maximumtemperatuur voor Zandvoort is circa 18 graden. En de zeewatertemperatuur langs het strand is nog steeds 17 graden. Al dus Lex van de Hoorn. Zo is het. En als je naar buiten kijkt, Albert-Jan, lekker weer ook hè vandaag. Het klopt. Het, zal, het gaat Het naar, klopt. Het helemaal naar. goed. Wij zin, ja, wij zitten weer binnen. Ja, zo is het. Is Lex weer goed bekeken. Wil je het weer nalezen? Ga dan ook naar de website van Weerman Lex van de Hoorn. www Meteoampagina.nl En voor het actuele weer kan je daar terecht tot 1 oktober. En dan gaat hij tijdelijk eventjes uh, ja, de winter slapen in, he, zeg maar. Hier is Shepard Geronimo.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 They say it doesn't kill you, nature you stronger. I must have the heart of a lion, sifting through love's remains. Sometimes. the day. Okay. En forward to another day! Yeah. Een heerlijke zondagmiddag Heerlijk in Salzwood. En lekkere muziek bij CFM als eerste door Shepard en Geronimo. Gevolgd door deze uit de jaren 90. Bakchat Lefonk en another day. CFM Race Radio. Pit Report. Ja, even gapel hoor. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Wat was het vroeg vanmorgen, Albert Jan? Oeh, half zeven. Voor een zondag. Ja, voor mij werd het uh, kwart over zeven. <laughs> toen moest ik meteen naar Marco Bazzato denken, weet je hoor. Kwart over zeven op zondagmorgen. <laughs> nou, toen zat ik voor de buis voor de Grand Prix. Van Japan. En Verstappen weer in de punten. Max Verstappen heeft ook tijdens de grote prijs van Japan... een geweldige indruk achtergelaten. En bovendien een nieuwe tik uitgedeeld aan teamgenoot Carlos Sainz. De coureur van Toro Rosso begon in de achterhoede... maar reed dankzij een zeer solide race toch weer in de punten. Verstappen finishte uiteindelijk als negende. En Lewis Hamilton pakte de zegen in Suzuka. De start van Verstappen was in tegenstelling tot de Grand Prix van Singapore... waar hij niet wegkwam, een goede. De Nederlander pakte die direct vier plaatsen winst... En lag al snel op de dertiende positie. In het vervolg deed Verstappen weer waar hij dit seizoen uh, naam mee maakte. Namelijk inhalen. In de 27e ronde was Fernando Alonso de Klos. De jonge Limburger ging er in de zogenaamde Casio Triangle voorbij aan de Spanjaard. Uiteindelijk draaide het uit op een strijd om de negende plek tussen Verstappen en zijn tiengenoot Sainz. Verstappen die Seins tot uh, onvrede van de Spanjaard niet langs liet in Singapore... passeerde Seins in de 45e ronde met het grootste gemak. In het vervolg liep hij alleen maar uit op Seins. De achtste plek waar was onbereikbaar, maar het gat met Seins liep op tot wel 16 seconden. Het is de vraag wat Verstappen had gekund als hij in de kwalificatie niet de kampen had gekregen met pech... en daarmee ook zijn gritstraf had ontlopen. Verstappen viel al snel uit in de kwalificaties vanwege een technisch probleem met zijn bolide. Hamilton verstevigde in Japan zijn leidende positie in het algemeen klassement om de wereldkampioenschap. De Brit van Mercedes startte op P2, maar nam de leiding direct over van teamgenoot Nico Rosberg en gaf die in het vervolg niet meer af. Rosberg eindigde voor Sebastian Vettel als derde. Goed, uh, dan wat is de reactie van Verstappen, want hij had een schitterende inhaalmanoeuvre. Max Verstappen vermaakte zich tijdens de Grand Prix van Japan geweldig. Een inhaalrace van formaat leverde de coureur van Toro Rosso de negende plek op, zoals gezegd, op tijdens de race in het circuit van Suzuka. Ik heb van de race genoten, helemaal omdat ik als zeventiende van start ging op een circuit waar inhalen niet eenvoudig is. En als negende mocht finishen. We hebben weer een mooie prestatie geleverd, liet Limburg weten, op zijn persoonlijke website. Jensen Button moest op een gegeven moment tijdens een inhaalactie... zowel Felipe Nasser als Verstappen laten passeren. Een hoogtepunt voor de Nederlander. Dat was super. Het deed me denken aan de inhaalactie met Michael Schumacher en Mika Hakkinen... die in 2000 op spa franco Ricardo Zonta tegelijk voorbij gingen. Nou, Ik kan me dat nog herinneren. Mijn, uh, vandaar dat die inhaalactie van vandaag met Verstappen en Filipe uh, Nasser, was er soortgelijk uh, één. Dus Verstappen eindigt op negende plek... en zijn teamgenoot op de tiende. Tot en weer, weer punten voor uh, Verstappen. Ja, helemaal Dus goed. dat betekent dat hij uh, aardig uh, bezig is, ook in het, uh, in het klassement, hè? Klopt. Ja, nee, hij stijgt weer. Ja. Uh, dus de reden doet hij helemaal goed. Uh, goed, maar dan, dan, dan zit hij ook alweer naar vooruit te kijken... naar de volgende race. Want ja, want die is? Die is, uh, in, dat is straks op 11 oktober in Sochi... Rusland dus. En daar verwacht hij weer niet, niet al te hoog te kunnen scoren... omdat er vele lange rechte stukken in zitten. En het, echt het, het vermogen van zo'n auto... Hè, de, de, de topsnelheid haalt hij er niet uit. In de bochten loopt hij altijd weer in... maar op de lichtere stukken moet hij het altijd een beetje afleggen. Maar goed, dat zien we dan allemaal wel op 11 oktober. In ieder geval een goede prestatie weer van Max Verstappen. Vanmorgen vroeg heeft het allemaal plaatsgevonden. Wij gaan eens even omhoog kijken met Nick en Simon...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 van de studio van uh, CfM. Ja, dat heeft ook weinig zin, hè? <laughs> of, uh, of niet? Heel weinig, heel weinig. Kijk omhoog, joh, de, de single van uh, Nick en uh, Simon. Ja, dan gaan we even kijken naar uh, de wedstrijden in de Erevisie. Beginnen met de wedstrijden die gisteren gespeeld zijn. Gisteren, uh, zaterdagavond, SC Heerenveen ontving Vitesse... en dat werd een 0-0. In de tweede wedstrijd van gisteravond was... Uh, FC Utrecht tegen SC Cambuur. Daar is uh, flink gescoord, het werd 3 tegen 3. Dan uh, Ajax ontving FC Groningen en ging met drie punten wederom terug naar huis. 2 tegen 0. En wie ook met uh, drie punten thuis bleef was uh, PSV. Die speelde gisteren tegen NEC, eindstand voor die wedstrijd 2 tegen 1. En voor AZ, goed bericht, AZ ontving thuis Herakles Almelo... en ze scoorden daar hun eerste thuisoverwinning 3 tegen 1. En vandaag hebben we vier wedstrijden, Eén daarvan is om half gespeeld. Inmiddels ten einde dus we hebben we het over de graafschap tegen Willem 2. Daar is het 2-2 geworden. En om half drie begon de wedstrijd Feyenoord thuis tegen Pek Zwolle. De tussenstand is nog steeds 0-0. En dan ADO Den Haag tegen Excelsior. Daar is inmiddels wel gescoord. Daar staat op dit moment 1 tegen 0. En dan hebben we om kwart voor vijf de klapper van de dag. FC Twente ontvangt thuis Roda JC. Oké, okay, tot zover de wedstrijden uit de Eredivisie. We houden ze je voor je in de gaten. Dat allemaal bij voort op zondag. Nogmaals, een middag.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 Uiteindelijk, hè, De sommerrit van 2015. Je de Nicky Jam en El Perdon. De het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. 24 uur per dag, ZFM TV. En vrijdagmorgen de echte ZFM TV, hè? Tussen 10 en 12. Jazeker. Zeker de moeite Samengesteld het kijken. Waard. Door onze collega Rolf van het Hof. Oh ja, die is binnenkort jarig. Oh. Hij wordt 60. 60, 70. Disco schoenen die werken daadwerkelijk. Hè? Je hoort het aan de muziek bij CFM op deze zonnig zondagmiddag. Je hoort de, de brothers Johnson en Stamp. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van uur 1 van Zandvoort op zondag. Niet getreurd, Albert -Jan en ik zijn er zometeen nog twee uur lang. Tussen drie en vijf uur. Met onder meer dat o oh zo gevoelige gedicht van de week. Zo rond kwart voor vijf.